Your Friday. Elke vrijdag, 24 uur, in de mix. Yeah. Dit is de Slam Mix Marathon. Slam Mix Marathon. Thomas van Empelen. Goedemorgen, een paar minuten over zeven. Dit is een de Slam Mix Marathon. Uur twee van de Mix Marathon die 24 uur lang doorgaat. En je hebt van die mensen die verzamelen karma-punten. Um, deze guy heeft ze uitgespeeld. Heeft ze bedacht. Hij uh, doet gigantisch veel goed werk voor uh, zijn hometown waar hij vandaan komt. In Zuid-Afrika. Doet daar onder andere uh, ja, scholen betalen. Gaat de wereld over met zijn DJ-sets. Maar laat eens dus alles wel terugvloeien naar zijn oorsprong. En dat is mooi. De weldoener Shimza. Een lieve kleine gast die afro-house tot iets weet te buigen wat iedereen fijn vindt. Ook als het buiten 3 graden is. Een uur lang in de mix shimzaam. En dan hoor je ook nog zometeen hoe erg Nederland een belastingparadijs is. Wat doen we voor of onder? Voor Hongkong, de Bermuda-driehoek en de Kaiman-eilanden. Je komt er zometeen achter, je bent snel. Dit is de Mix-marathon Shimza. Van het, weekend. het is kwart over zeven, want het weekend begint bij Slam al op vrijdag. Mijn naam is Thomas. En ik ben, ja, strontverkoud. Ja. Ja. Ah, dat is wel grappig. Ik wilde dus eigenlijk vandaag, ik ben heel blij dat ik er ben, hè, maar eigenlijk vrij vragen. Dat ging niet door. Dus ik zei al voor de grap tegen de eindredacteur die dan moet regelen of ik vrij ben of niet... aan de, aan de telefoon zo van... Ah, nou ja, ik ga wel farciek melden, ik, ik voel me niet zo goed. Vrijdag. En nu ben ik dus echt ziek geworden op de dag dat ik eigenlijk wilde vrijvragen. Ergens is dit dan ook goed, want ja. Dan uh, vrij zijn op een dag dat je eigenlijk ziek bent, is ook niet handig, weet je wel. Hey, dan uh, belastingparadijzen. Waar staat Nederland op die lijst? Het is een uh, beschamende lijst, maar we staan zelfs boven uh, de Britse eilanden Jersey. Voor de kust van Frankrijk, wat ook een belastingparadijs is. Maar we staan er boven. Ah, we staan nog wel onder Hongkong, Bermuda, Zwitserland, Kaiman-eilanden... en de Britse Virgin Islands. We staan op plek nummer 7 als belastingparadijs Nederland. Yay! Maar ja. ah, niet voor de gewone sterveling. Helaas dan wel. Dit is Shimza in de mix. Dat is slim. We're a good boy, you know, she's Nya good kid, a good kid, tabia good kid, a good kid, a good kid, baby, oh, where I could party, oh, she am, she ain't oh. baby, oh, where I could party, oh, she am, she ain't on the chain, Nyaka, ka, taba, suru, bass, ka, taba, dungula, nergus, Bootschappen denk ik. Video. Het is gezond voor je. Hè? Minder pesticiden. Het is alleen jammer dat het zo uh, toe duur is altijd biologisch. Ah, de wetenschap dat er geen gif op zit, is misschien wel lekker. En je kan er vergif op innemen. Veel, uh, ja, uh, pieten zijn onderweg om cadeaus weg te doen. Dan een beetje oppas wat je zegt, hè, daarmee, maar... En Veel pieten zijn onderweg natuurlijk om uh, een heerlijke pakjesavond te creëren bij veel gezinnen thuis. Beloof beloofd wat moois te worden, maar wat willen we nou eigenlijk? Loodjestrek Trek had die top 10 bekend gemaakt. Met op uh, nummer 10 het bierpakket, al het goed. 9, chocoladeletter 8, een groentesnijder. Ik hoop dat het een nicer Dicer is van Telcel van Mr. T. Noodradio, al goed. Een fotoprinter. Op nummer 6, 5 sportsokken. Als je het echt niet weet voor je pa, dan koop je al dat sportsokken toch? Uno kaartspel, ik vertelde al van de week, die staat op nummer 4 in de top 10 cadeautjes. Dat je dus wel officieel mag eindigen met een plus 2 met Uno. Mooi hè? Ja. Uh, drie, douche schuim. Ook zoiets dat je denkt, ja, ik heb geen idee, ik hoef helemaal niks. Op uh, nummer 2 in de jouw categorie. Een cadeaukaart. Als je wat groot is wil sparen, op nummer 1 staat Hitster Christmas. Het lijkt me echt de grootste hel, weet je wel. Ja, ik denk dat het Mariah Kirby is. Uit nou, welk jaar was het? 2004 misschien of zo. Ik wil dat ik nog papi uh, vragen voor cadeautjes natuurlijk. Mm -hmm. Pass it down Work Learn from us. We are consistently guided, consistently guided by the sage, the teacher. It is experience, experience is the teacher. Based on your experience, what will you teach? uitgevonden als je het mij vraagt komt ook uit zuid afrika maakt het helemaal officieel Shimza, hierbij slim Zal ik eens even een beetje doornemen wat er allemaal aankomt vandaag want die line-up jongen die is weer finger licking good het is al die slogan al het is door een andere ja ander bedrijf maar ja het is niet anders onder andere zometeen al 8 uur grote vriend sonny verderwa blijft hit na hit pompen had ook nog de mix marathon track of the week die ga je zo meteen horen om 8 veld natuurlijk om 9. Jochem Hameling. Een naam die ook veel te hoort terugkomen in de dansindustrie Om 10 straks. Alle Farben om 2. Jan Summit om 3. En Housequake. Oftewel, we gaan lekker houseen om 4. En natuurlijk om 5 uur de 15e grootste clubhits op een rij in Slam Mix Marathon Chart. Gepresenteerd door onze grote vriend Raoul Sram. Oftewel, je zit geramd voor die heerlijke vrijdag. En dan moet de vrijdagavond nog beginnen. Want die line-up heb ik niet eens met een je doorgenomen met Mau Pio onder andere. My God, hij zegt het is goed. Eens even kijken, staat er nog een vertraging van 10 minuten of meer? Nee, alleen de A58 richting Breda vanuit Tilburg. Voor Tilburg Racehof daar 9 minuten extra. 1 flitser A9 richting Haarlem. 54.6. Dit is Shimza in de mix. Thomas, je gaat een emotioneel verhaal vertellen. Je wordt helemaal snotterig van. Ik ben stront verkouden. Ik ben iedereen al aan het afappen voor het weekend. Ja, treurig. maar ja, wat is dat emotionele verhaal. Dit is prachtig. De wereld is echt wel een mooie plek. Namelijk, er is een inzamelingsactie geweest... voor een 88-jarige Amerikaanse supermarktmedewerker. 88 jaar nog steeds werkzaam. Wat is er aan de hand? De beste man die werkte ooit bij het leger... en ging daarna aan de slag bij een autofabrikant. Dat bedrijf ging failliet... In 2012, waardoor dat gekke Amerika, die man, ook zijn pensioen kwijtraakte. En zijn zorgverzekering, wat vanuit zijn oud-werkgever in Amerika doorkwam. Toen overleed ook nog eens een keer zijn vrouw en bleef hij achter. Die nu 88-jarige man met alle medische rekeningen en werd gedwongen zijn huis te verkopen en weer een baan te zoeken om rond te komen. Nu is deze man, 88, woont in Amerika en staat nog steeds te werken in een supermarkt. En goed nieuws, er is geld opgehaald. Ach, Anderhalf miljoen dollar. Bedankt aan een Australische influencer. Het oh. Danbas kan met pensioen. Met dank aan de wereld. Wat is mooi, toch? Ja, dat vind ik echt een mooi verhaal wel. 88 en nog werkzaam. Nou, dat kan echt niet meer. Mijn opa is 87, kan ook nog een auto rijden. Maar ook dat is al een beetje gevaarlijk af en toe trouwens. Lekker gaan is slammen aanstaan. Dit is de Slam Mix Marathon met in de mix Shimza.